Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam... staat Vierde tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp... 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een onwelwording. De rechte rijstrook is tijdelijk dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 persoonlijke verhalen. Die verpleegkundige in Zwolle, vlak na een lange dienst, hoe ze zich inleefde in haar patiënten. Niemand die een hand op je schouder kan leggen, vertelde ze. Alleen mensen in beschermende pakken om je heen. Die arts in Hoensbroek, in revalidatie nadat ze zelf geveld was door het virus. Nog te zwak om thuis een pan af te gieten, maar toch van plan om weer aan de slag te gaan, zodra het komt. Ja, welkom terug bij, uh, bij Lunchroom. We hebben geen journaal gehad, dus uh, ik dacht van... we beginnen even met de uh, toespraak van onze koning. Uh, in het publieke debat rond de coronapandemie... Uh, moet ruimte zijn voor nuance en redelijkheid. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in zijn jaarlijkse kersttoespraak. Hij sprak zich vooral uit... Tegen te veel stellingnamen en het wij en zij, tegen zij gevoel. Ook de zachte stemmen verdienen het om gehoord te worden, was de boodschap van de koning. De kern van de toespraak spitste zich vooral toe op het verenigen van de Nederlandse bevolking. De koning begon zijn speech met verhalen uit werkbezoeken die hij dit jaar heeft afgelegd. Hij vertelde over een arts die na de coronabesmetting snel weer aan het werk wilde een theatereigenaar wiens wiens voorstelling stilkwamen te liggen... en een verpleegkundige die behoefte had aan menselijk contact. Afstand houden. Wat iedereen nu moet doen vanwege de coronacrisis... druist volgens de koning in de tegenstelling van de menselijke natuur. We gaan ervan uit dat alles in dit leven te beheersen is. Maar dit onttrekt zich aan onze greep. Dit is niet het kerstfeest waarop we op hoopten... Willem-Alexander sprak uh, zijn begrip uit voor mensen... die genoeg, he genoeg hebben van de crisis en de maatregelen. Aan het eind van een zwaar jaar is dit niet het kerstfeest waarop we op hoopten. We hebben allemaal onze plannen moeten aanpassen. Veel waarop we ons verheugden kan niet doorgaan en dat is een teleurstelling. Met de mensen die wat radicaal uh, stelling nemen... of willen nemen in het publieke debat toonde de koning medeleven. Wie onzeker is, kan houvast zoeken in ferme ideeën, beelden en standpunten. Door stevige posities te kiezen, maakt de wereld immers wat overzichtelijker. Maar wat als het gewoon even niet weet, als je twijfelt of soms van mening verandert? De koning heeft empathie voor deze groep Nederlanders. U bent onmisbaar. Ook de zachte stem verdient het om gehoord te worden. Scherpe debatten over uitgesproken opvattingen en radicale ideeën... horen bij een vrije samenleving. Ook zijn, uh, ook zijn nodig en brengen ons verder. Wie van zoek in de opvatting of ideeën... mag niet worden uitgesloten. Mensen zijn niet geschapen om te haten. Willem-Alexander benadrukte daarentegen. Wij zijn mensen... Niet geschapen om elkaar te haten. Een land waarin mensen elkaar een beetje liefdevol tegemoet treden, is een land waarin mensen zich thuis kunnen voelen. Ook in tijden van grote onzekerheid. Dit was de tweede keer dat Willem-Alexander zijn kerstreden uitspreekt... vanuit zijn woonpaleis. Vorig jaar kost hij voor de hal van Huis en Bos. Ditmaal vertelde hij zijn verhaal uit de Chinese zaal. Ja. stichtelijke woorden van onze koning, maar ja. wel... Uh... Wel goed. And I just keep growing older I wish I could have known Enough of love To leave love enough alone I've learned something of love I wish I'd known before you left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 We're Terug bij uh, Lunchroom. Dit waren de Jackson Fives met uh, Mama's Kissing Santa Claus. Uh. Sorry. Ik kriebeltje mijn keel. Um, we hadden het net over het nieuwe virus... Uh, van, uh, die uit uh, Engeland komt. Onlangs werd in het zuidoosten van Engeland... een nieuw variant op het coronavirus gevonden... die zich sneller zou verspreiden... Dat heeft geleid tot, wereld, uh, wij, uh, tot wijdverspreide zorg over het super-COVID super en het gemuteerde COVID. Uh, virussen muteren constant. Er zijn al meer dan 12.000 varianten op dit coronavirus. Moeten we ons zorgen maken? Ja, ik weet het niet. Uh, om te kunnen achterhalen of deze variant, ja, variant echt besmettelijker is... moeten we hem langer monitoren... Ook zijn labstudies nodig waarbij wordt gekeken naar de effecten van deze specifieke mutaties. Maar tot nu toe is van geen enkele mutatie met zekerheid vastgesteld... dat hij SARS-CoV-2-lijn makkelijker overdraagbaar of gevaarlijker maakt. Dus het is gewoon echt afwachten. We, we moeten gewoon ons aan de regeltjes houden en hopen dat het vaccin snel... Uh... Ja, ja, ze beginnen 8 januari al, dus... Ja. Uh... Dat, dat, daar wil ik even op terugkomen. Ah, ja? Op zich is het natuurlijk heel leuk om uh, daar informatie over te gaan verzamelen. Dus heeft u vragen over het vaccin? Over, uh, wanneer en hoe? Wanneer, en wat, hoe, ja. wat, waar en. Uh, stel ze. En uh, wij gaan er achteraan. Ja, en dat uh, kunt u doen op m.kop, apenstaartje, ZFM, ja. Nou, mijn vraag is: wanneer ben ik aan de beurt? Uh, gaan we nog uitzoeken? Nog niet, maar. nog niet, nee. nee wij, zijn, wij duren nog eventjes. Uh, ja? Wij zijn wel eerder aan de beurt als de jeugd. Ja, ik dus. hoor ook verschillende verhalen. Uh, eerst was het eerst de, de hele ouderen, de risicogroep. Dan de zorgverleners. Ja. En dan de rest eigenlijk, ja. ja. Nu hoor ik deze eigenlijk alleen de zorgverleners. Weer, nee, ja. de, de, de, dat is ook een periode geweest. En nu gaan ze weer... Toch beginnen bij de ouderen. Okay. Maar uh, logistiek is het bij de ouderen gewoon wat moeilijker. Omdat je met die uh, gigantische koelvoorzieningen cool, uh, oh, Klopt, ja, zit. Ja, klopt. Ja, ja. Dus het is makkelijker vijf. als de persoon naar de teststraat toe komt. Om daar oh, te prikken. Okay. In plaats van dat de teststraat naar het verpleeghuis en dergelijke toe komt. Ja, het verpleeghuis gaat. lijkt me niet zo moeilijk, toch? Ja, dat is ook best wel moeilijk ja? logistiek, hoor. Oké. Okay. Dus dat is het grote probleem. Dat is het ja. grote probleem. En ja. daarom dachten ze van, we doen eerst de zorgmedewerkers. Dan die oh, kunnen ze makkelijker okay. verplaatsen. Ja, ja. ja. Oké. Okay. According to the radio, warmer weather's in the way. Chances are, we won't be getting snow. But even if the sun shines from now to Christmas day. As far as I'm concerned, I know. Mark Antony. Nou, uh, we gaan zo meteen naar de LP van, uh, van de dag. En uh, voor het rest heb ik eigenlijk... Ja, ik zat een beetje over het handelsakkoord uh, van uh, Brexit uh, te lezen. Maar ja, heel benieuwd of, of, of, of het... Uh, of het wat wordt inderdaad. Of het wat wordt ja. überhaupt. Want het is nog maar een principeakkoord, hè? Er, er kan nog tegengestemd worden in uh, Engeland. Ja, ik denk dat dat niet gaat. Uh, dat het nu wel uh, ja, door iedereen geaccepteerd wordt. We zijn er al lang mee bezig. Zijn zo, ja. Volgens mij moet het Europees parlement ook nog een goedkeuring geven. Ja. Is, uh, ja. We horen het wel. Ja. ja gaat naar je AP. Ja. De van de Week.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 Ik denk dat de mensen dit nummer wel herkend hebben. Het is natuurlijk de Teach Your Children van het album Deja Vu... van Crosby, Stills, Nash Young. Ook dit album is uh, ja, meer dan 50 jaar oud. Het is uh, uitgebracht in december. Moet nee, even kijken. In maart 1970. ongelooflijk, 50 jaar oud. Ja, David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash en Neil Young natuurlijk. Mooie nummers allemaal gemaakt. Uh, Teacher Children is uh, een nummer van Graeme Nash. En Graeme Nash, uh, zoals wij natuurlijk iedereen allemaal weten... Dat komt uit de, de Hollies. Onze Engelsman uit dit uh, selecte viermansgezelschap. Het volgende nummer dat ik wil gaan draaien... dat is uh, Almost Cut My Hair. Een erg mooi nummer wat mij betreft. Ik ga nu proberen om het hele area. Most cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I coulda said it wasn't. I'm right. Almost Cut My Hair, uh, geschreven en gezongen door David Crosby. Ja, het nummer gaat over het eeuwige dilemma van een hippie... of hij zijn haar af moet knippen of lang moet laten... als een rebellie tegen de gevestigde orde. Dus, ja, klinkt heel simpel, maar daar ja, kan je toch een heel nummer over schrijven. Ja, ongelooflijk leuk, hè? Ja, ja. ja. Het volgende nummer is uh, House. Ook, uh, Nou, Daar vertel ik zo wat over. Light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire. Ja, ook zo'n mooi nummer van het uh, album Déjà Vu. Dit was het nummer van uh, Our House. Geschreven door Graham Nash. En gezongen door Graham Nash. En eigenlijk een hele, ook weer een hele simpele tekst. En een uh, leuk idee natuurlijk. Wat hij eigenlijk bezinkt is dat hij, uh, ze, zijn samen op, uh, uh, ze hebben samen boodschappen gedaan. En samen is met Joni Mitchells. Met wie jij toen samenwoonde. En haar twee katten. En ze, ja, ze zijn uit geweest uh, om wat te kopen. Ze komen weer thuis. Met, uh, ze hebben blijkbaar een mooie, niet al te dure vaas gekocht. En daar gaat het hele nummer over. Dus ja, dat is ongelooflijk. Maar er staan nog veel meer mooie nummers op deze vu. Dus uh, ik raad iedereen aan. Gewoon gaan we eens heerlijk luisteren. Zeker in deze mooie, donkere dagen. Is het heerlijk om naar te luisteren. Nu heel wat anders mut met Lonely this Christmas, The Christmas all alone That's where I'll be since you dat bereikt was. Ja, want de, ja, vroeger die ging ik met mijn vrienden... die gingen, gingen wij altijd naar hetzelfde café en zo. Maar nu zijn zij naar het andere café gegaan... en willen ze mij niet zeggen wat dat, wat dat uh, is. Ja, maar dat vind ik helemaal niet erg, hoor. Nee, want nu nou heb ik veel meer tijd voor andere dingen te doen en zo. Dit is bijvoorbeeld laatst was ik, uh, was ik naar het bioscoop geweest... en had ik een hele mooie film gezien. En dat was... Die uh, heette... Ja. was... Um, Schindelingslist heette die. Ja, maar die is mooi hoor. Ja, dat is echt waar, dat is een hele mooie, belangrijke film. Want kijk, kijk, de mensen praten altijd wel over de Joden en zo. Terwijl nou, die Duitsers, dat waren ook geen liefertjes hoor. Nee, maar. Maar ja, maar weet ik het. Wat ik het mooiste vind om te doen, dat vind ik zo mooi, man, dat vind ik het mooiste wat er is. Dus echt waar de fix om in de Bijbel te lezen, de Bijbel. Dus heel mooi dik boek. En is, uh, wat ik, zal, ik zal even aan de mensen die niet precies weten waar dat de Bijbel over gaat, zal ik even uitleggen. Nu wist je zo, we wisten in het begin van de wereld, toen to was er nog helemaal niks. Alleen een soort van jeugdboerderij met, uh, <lacht> met twee, twee mensen, Mozes en Alibaba.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 Ja maar, ja, maar die Johannes de Doper, die had zoveel gesoperd. Die was helemaal, helemaal dronken geworden. Ja, en toen ging hij zo, de mensen zou nat gooien met water. Ja, dat, dat de mensen ook zeiden: van, Nou, schijn nou mijn schiet uit. Dat die weer nat gooien met water. Ja, en dat was, en dat was ook terecht. Maar, maar toen, toen wou hij niet ophouden, en toen zei ze: Nou, zit mooi. En, en toen heb ze zo'n flauw de lila, heb al zijn haren afgeknipt en een harenkam gemaakt, en toen moest hij drie keer kraaien. Ja. Ja, want die wou nog steeds nieuw bouwen. En toen, toen, toen zijn ze nou is het echt mooi geweest. En toen hebben ze zijn hoofd zo aan zijn kruis gespijkerd, zo. Ja. En dat is wel erg. Ja, ja, maar. maar, ja. maar geluk, ja, maar gelukkig. gelukkig. Gelukkig kwamen er toen net op tijd drie wijven uit het oosten. En die hadden van... ja, en die hadden. hadden broodkramen om die weg niet kwijt te raken. Toen had, toen had eh, Jezus uit het, het water in had, had die broodklamers had hij in vissen veranderd. En toen zei hij tegen die vissen. Sta op en loop. Ja, wist <tie> ja. je die blijven? Nee, en heeft de hele nacht en het, die hele nacht in de staal moet slapen. En dat ja. was ook van Maria, was, Maria die was zwanger geworden, maar niet van haar man zelfs in van, zij was van de heilige bekoringen gevangen zei? Ja. Ja. Terwijl het, haar man Jof, Joos, Joffel, die, die, die die dacht, die dacht van dat zij zwanger was... van de bemachtige Amerikaan. Want um, ja, die, die, die, die zong altijd zo van... Maria, never stop saying, Maria. En dat was van de, van de musical Jesus Christ Superman. En toen was die er, was, was die er helemaal in de war, zo. Het was die baby die werd geboren... en die heeft ze toen met een mandje met bekken, en zo... huppakee, in de slot Ja. Ja, en waar de, de koeien zo erg geschrokken... dat ze veel lang geen melk konden geven. Ja... En was, ja dat was wel. En dat was ook van met de koeien zelf nog geen melk konden geven. En dat was, mm, ja. ja en, en toen dachten de Romeinen van, oh dat kennen we nou, het hele land wel vrouwen. Maar dat, dat was het niet zo. Want er was één klein dorpje, wat er dan stap hebt. En de maand je Ja maar, neem ik een toverdrank met duizend zure bommen en granaal. Ik heb met gemaakt. Maar, maar, ja, maar die zat in de gevangenis. En toen riepen de mensen: Barabas vrij, Barabas vrij. Maar toen moest ze met alles in de gevangenis. En toen was platen, zoals hun in het was keizerblaten, zoals je handen was. Maar toen ging Jezus met zijn smeergepoten over het water heen lopen. Ja. En toen zagen ze: Wat nou is het mooi geweest? En toen hebben ze hem gekruisigd. Ja. Dat, dat, dat is allemaal in de Jordaan gebeurd. Dit is, dit is helemaal niet voor te lachen. <lacht> nee, nee het, als dat je zelf aan, aan, een, aan een kruis zou hangen, zou je dan ook nog lachen. Nee, nou, zijn ze stil, ja. Dat <lacht> dit is helemaal niet leuk. Nee, dan hang je daar helemaal alleen en, en je krijgt jeuk, wat dan? <lacht> of dat ze je naast iemand allemaal die alleen maar op voetbal kan praten, hè, Ja. Ja. Tussen twee Limburgers in. En het staat ook in het twaalf bonus van dat als dat gij merkt dat de mensen sporten moet gij de mensen kasteilen met een brandende bramstruik, ja. Maar dat is symbolisch in de dat weet ik ook wel. Het mogen best andere houtsoorten zijn als dat weet ja, maar ik zeg altijd zo: Jezus is een goede vind. staat je hem wat beter kent. hebt veel voor ons gedaan, heeft zijn eigen het kruis laten En daarom schikkelt dat Jezus, bedankt. Ja. Zullen we dat één keer zeggen, Miss Tel ik tot drie zeggen we: Jezus, bedankt. Eind, twee, drie, drie. Jezus! Uh... Ja, dat zal hij leuk vinden. Ja, dat was Hans Theo Met uh, zijn versie van de, van de Bijbel. De, het Oude Testament en het Nieuwe Testament door elkaar heen. Met uh, west Ja, echt zo alles door elkaar heen. Ja. Geweldig. Goede samenvatting. Ja. Ik heb nog één kerstgedichtje. En dan houden we het voor gezien. En dan gaan we naar, uh, naar de, het nieuwsjournaal journaal toe, hè, denk ik. Ja, zeker. Als hij het nu doet. Uh, een gedichtje. Het is donker buiten. En de sneeuw valt zacht. Ik zie voetswappen in de sneeuw. En loop verder ingepakt in mijn jas. Overal zie ik lichtjes om me heen. In, het don in de donkere nacht loop ik verder. De sporen achter mij gelaten loop ik naar huis. Waar ik de deur open doe. Eindelijk de warmte tegemoet. Eindelijk is het kerstmis. Twee dagen thuis. Nou, uh, nog, een nog een verhaaltje? Nog een verhaaltje. De echo. <laughs> Vader en zoon lopen in het bos. Plotseling struikelt de jongen. En omdat hij pijn voelt, roept hij... Ah! Verrast hoort hij vanuit de, de bergen de, de roep. Ah! Vol nieuwsgierigheid roept hij... Wie ben jij? En hij krijgt als antwoord... Wie ben jij? Hij wordt kwaad en roept... Je bent een lafaard!" Waarop de stem antwoordt... Je bent een lafaard." Vragend kijkt het jongetje naar zijn vader. De man zegt... Let op, zoon. En roept... Ik bewonder jou, de stem antwoordt. Ik bewonder jou, vader zegt. Je bent een pracht, je bent prachtig. En de stem, je bent prachtig. De jongen is verbaasd, maar begrijpt er nog steeds niets van. Waarop de vader zegt... De mensen noemen dit echo. Maar het is in feite, het is in feite dit het leven. Het leven geeft je altijd terug wat jij jezelf inbrengt. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt... Geef dan meer liefde, wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid. Cards have all been sent. The Christmas Merry Christmas darling. sing with you. Holidays are joyful. Mensen, dit was het voor uh, vandaag, onze kerstuitzending. Volgende week uh, onze Volk. nieuwjaarsuitzending. Ja, dit dus, dus was het voor het hele jaar. Ja. Ja, ik wil iedereen nog een uh, goede kerst vinden. en een geweldig uiteinde en een nog mooier 2021. Vind, vol goede moed de 2021. Laten we het... Ik heb er zin in, en dus ja, het gaat ja, gewoon doen. Het gaat ja. goed komen. Tot ziens. Please look on the bright side of life.